We gaan daar uh, een uur voor uh, vrijmaken. Het hele uur, Julius Vroom. Naast hem zit zijn vrouw, Ersebed. Wij uh, zijn heel blij dat, dat we jullie hier in de studio hebben. Hartelijk welkom. Uh, ja, we gaan uh, praten met, met een uh, man die een uh, bekende naam heeft. Uh, daar zullen we eerst iets van zeggen... Uh, we kennen allemaal het bekende Warenhuis Vroom en Dreesman. De, de grootvader van Julius was, was de oprichter van, van uh, dat, dat Warenhuis. De stichter, de stichter van het Warenhuis. Uh, Julius is dus uh, de kleinzoon. Uh, er is nog een, een andere associatie die we wel mogen hebben hier in Gooren. We hebben natuurlijk uh, Tut Vroom gekend. Ruut en Tut, zoals ze gemeenzaam van werden genoemd Vroom. van Puienbroek Vroom. Van Van Havep, het bekende textielbedrijf hier in Golen. En uh, Julius is een broer van Tuut. is uh, al... Uh, van mevrouw Van Puijbroek. Mevrouw Van ja. Puijbroek is uh, al uh, een aantal jaren geleden overleden. Uh, Julius, dat, dat kunnen we langzamerhand uh, vermoeden, is ook uh, de jongste niet. Uh, geboren in 1925. Wat hem uh, 92 jaar maakt. Uh, we gaan praten over de laatste maanden van, van de oorlog, waar uh, eigenlijk twee, twee grote verhalen uit naar voren komen. Eén speelt zich af op Gorp, het andere uh, in, in Dongen. Uh, spectaculaire verhalen, maar uh, hij moet dat uh, maar zelf vertellen. En dan gaan we... Uh, tot slot gaan we ook nog uh, wat praten over uh, die merkwaardige naam Julius. Daar zit namelijk ook wel een, een mooi verhaal achter. Dat, dat willen we ook horen. Dat is de reden waarom dat Ersebed hier zit? Dat is ook uh, de reden dat, dat Ersebed uh, aanwezig is. Uh, hoewel, hij zou, zij zou toch ook wel uh, zonder meer ook, uh, de man begeleid hebben. niet? Nee, maar zonder de... Julius geen Ersebed? Zonder Julius geen Ersebed. Ik bedoel, zonder de naamgever van... Daar zullen we straks op terugkomen. Daar komen we straks op terug. Uh, maar uh, dus behalve wat, wat frivoliteiten aan het begin en aan het einde... hebben we twee belangrijke verhalen die, uh, die we willen horen. Uh, namelijk het verhaal dat zich afspeelt op Gorb. Waar, waar Julius ondergedoken zat en... Uh, Misschien kun je, zou je kunnen beginnen met, met te vertellen waarom je ondergedoken zat op GORB. Julius. Ja, dat heeft te maken met mijn broer, Harry Voom. Die in 1940 de, een ondergrondse groep organiseerde met, uh, met Dobben samen. Op hij groei. was gemobiliseerd eerst hè? Hij was gemobiliseerd, hij vocht het op de Gerbenberg. Maar na vijf dagen was de gein afgelopen en werd hij geïnterneerd. En enige tijd daarna, binnen twee weken, werden ze allemaal vrijgelaten... en kwam hij dus weer thuis. Uh, Tut zat in uh, Nijmegen. Die studeerde theologie. En die kwam met de fiets ook naar Buzen toe, in die dagen. Voor de, ja, voor de rest... Uh, ik kan dit niet zo lezen, ik gezegd, maar ik heb dus, uh, ik heb daar dus uh, even denken. Dit studeerde in Nijmegen, ja. maar kampeerde hier op Gorp, en toen raakte het aan met Rut van Puinbroek. Oh ja, dat. En ook. zij trouwde en bij die gelegenheid, nee, en toen jij onder moest duiken, toen kwam jij hier terecht. In, ik kwam op, op korp. korp terecht omdat uh, mijn broer was dus uh, gevangen genomen en was uh, in 5 mei 43 gestorven maar hij uh, hij was dus uh, gevangen ja, dat, dat is een beetje moeilijk voor mij. Omdat je kunt dat... misschien beter zonder papieren doen, want je oh. hebt dat hele verhaal in je hoofd zitten. En ja. dan, uh, dat, dat papier, dat ja. is alleen maar lastig. Uh, dus ja, maar het hoofd, uh, de broer die was... Uh, dat hoofd is natuurlijk met mijn 92 jaar niet meer zo helder. Nou, ja, ja, goed, maar die broer die, die was uh, uh, ja. nadat hij uh, gedemobiliseerd gede mobiliseerd was uh, bij de Grebbeberg was hij ja. in het verzet gegaan. Ja, moeten we even vertellen. De ja. Duitsers maakten het hele Nederlandse leger, zeg maar, eh, vrijgewaard. Ze ja. Maar lieten ze na enkele dagen vrij. Ja, een paar om, Als een gebaar van welwillendheid, omdat wij Germanen waren en wij zouden worden opgenomen in het Germaanse Rijk, zeg maar. Ja. Ja. Dat was eigenlijk het oogmerk van Hitler. Ja. Maar Broer werd wel vrijgelaten, maar, maar ging meteen in het verzet. Ja, dat wil zeggen, een vriend werd, Gerard Dober, was een vriend van hem. En die had hij dus ook uitgenodigd om naar Zadelijk Huis te komen in Godes, in Bussum. En daar hebben ze samen een groep gevormd van 72 man. Dat is echt een grote groep om allerlei ondergrondswerk te gaan doen om de Duitsers zoveel mogelijk tegen te werken. Mm -hmm. En hij werd op een gegeven moment gepakt. En hij is op een gegeven moment in 19. Even denken. 1942 is hij verraden ja. door een van zijn mensen, wat bleek achteraf een gestapelman te zijn. Dat was Johnny de Droge. Ik heb zijn adres nog in mijn agenda staan in de Rijnstraat in Arnhem. Ja, dat is waar. Ja, dat je dat nog in de agenda hebt staan. Ja, daar heb ik nog in staan. Ja, ja, ja. En, uh, nou ja. En die zei... Mijn broer is dus gevangen genomen en verraden. Hij is, uh, heeft dus al eerst in Amsterdam gezeten, op de wetenschans. Toen in uh, Scheveningen, in de gevangenis, en is verhoord en erg gemarteld. En wij wilden geen namen noemen. En dus die martelingen gingen door. Hij heeft onder andere 14 dagen... In een kelder gezeten waar je niet in kon staan. en waar je geen raam in zat. alleen maar een klein uh, uh, luikje. En voor de rest was het donker. En moest hij in zijn onderbroekje. moest hij daar veertien dagen in zitten. Ook slapen en op water en boot. Mm -hmm. Dat heb ik dus nog zelf van hem gehoord. omdat ik gelegenheid heb gekregen. om hem te bezoeken. Toen hij ziek geworden was, hebben ze hem in de Duitse afdeling van het ziekenhuis in de Bosch, hebben ze hem daar kunnen neerleggen, waardoor hij het dus een beetje comfortabeler had. En uh, daar is hij ook uiteindelijk gestorven op 5 mei 1943. 5 mei 1943, precies een jaar voor het einde van, van de Tweede ja. Wereldoorlog uh, ja. in Nederland. ja. Uh, ik heb eigenlijk nog helemaal niet Leo jou geïntroduceerd bij, bij, rond deze mooie tafel. Leo Joosten, een van onze redacteuren. Meestal uh, telefonische redacteur, maar nu weer uh, present. Uh, maar ook jouw kwaliteit van uh, oorlogshistoricus. Ik ben eigenlijk uh, inval. Fred Greven zou hier zitten, ja. maar die is op het ogenblik ziek. Ja. En ik val voor hem in. Maar ik heb grote belangstelling voor de, de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik heb ooit een Broekstraat geschreven. heeft geschreven over de betrekkingen van katholieken met het fascisme in Nederland ja. in, de, in de jaren 20 en 30. Maar, dat is hier helemaal bijkomstig, maar ik ben natuurlijk zeer geïnteresseerd omdat ik veel te maken heb gehad met zijn zus, mevrouw van Pijnbroek, die oprichter was van het uh, uh, politieke gezelschap Gore 62. Ja. Dat 30 jaar lang in Goorland actief is geweest, uh -huh. in, de politie, in politieke zin. Ja. En daar eh, heb ik haar veel ontmoet en zodoende ken ik ook Julius Vroom. Julius Vroom, ja. We gaan verder met het verhaal, want de broer die, die sterft, 5 mei 1943. Oh. Ja. Uh, ja. Er zijn zorgen bij, bij vader Vroom over uh, zijn jongere zoon. Ja, hij heeft dus totaal niemand verraden. Nee. Dat weten we dus heel zeker omdat een van de ondergrondse groep uiteindelijk bij de begrafenis was. Wij hebben, mijn vader heeft dus het lijk uh, uh, opgevraagd. Dat heeft drie weken geduurd. En toen kregen we in een lodekist het lijk thuis bezorgd. En met de officiële begrafenis in Busum is er toch iemand, van dat Gerstapel zat in de kerk, daar werden we voor gewaarschuwd. Maar toch is nog een van de ondergrondse groep... is uh, bij de, uh, de condolians aanwezig terechtgekomen. En heeft mijn moeder ge gezegd... u kunt heel trots zijn op uw zoon... want hij zat in de rechtszaal en hij heeft geen enkele naam genoemd. Nee, nee. Uh, wist uh, Julius van de ondergrondse activiteiten van, van zijn broer? Nou, haast niet. Haast niet, nee, nee. Ik mocht... Uh, dus nu dan op de fiets ergens een boodschapje afgeven. En dat was het enige wat ik kon doen. Maar, Je was 17, ja, 17 jaar? 17 jaar toen. Ja. Maar vader dacht uh, het is wel veiliger dat hij onderduikt. Ja, dat komt omdat hij dus niets gezegd had. Kon het zijn dat de zou denken. Ja. Misschien dat de jonge boer toch wel op de hoogte is van het een en ander. En dan moeten we hem dus, dus even de duimschroef aanzetten. Om daarachter te komen. En toen is mijn vader dus beter gevonden om mij te laten onderduiken. Ja. En omdat we de dus huid kenden, dachten we aan Gorp. En toen ben ik naar Gorop gegaan. Ja. En toen, toen heb jij ondergedoken gezeten in het kasteeltje? Toen heb ik ondergedoken in het kasteeltje op Gorop, ja. Bij jouw neef, Jan Joosten. Die was hoofd van de landbouw. En het was een heel aangenaam persoon... Dat oh, heb ik dus... Je zit zo... toch niet in tegenstelling met de man die tegenover je zit? Nou, <laughs> wie? Deze. Nee hoor. Nee. Maar jij, jij zat in... in die, en daar zat je, zat je veilig? Daar, daar zit, zat ook... Professor naar uit Leiden... Zat ook ondergedoken op het kasteeltje. Oh. En... Uh... Ik heb die wel nooit gezien, maar dat weet, weet ik van Jan Joost. Maar die zag je nooit. Die verduurde niet tevoorschijn te komen. Zo. Er was grenspolitie, grensmilitairen. Had je daar geen last van? In, in die tijd, nee, nog niks. Alleen in de oorlogstijd natuurlijk, toen dus de gevechten dichterbij kwamen, toen kwamen er veel meer, veel meer Duitsers op. Ja, ja. Dan voorheen, maar voorheen zag je nooit in Duitsland. Maar toen jij onderdook, lagen daar dus al de gefusieerden van de, Fusia de plaats. Toen, ja, die fussiërden. Ja, die, die, die had plaatsgevonden. Ik denk in 1942. 15 augustus 1942. Ja, ja 42. Daar ik daar in 1942. Maar dat was niet bekend. En uh, daar heeft Marines, de boswachter, heeft daar dus uh, naspuringen gedaan. En die heeft toen een stukje kleding uh, tevoorschijn getoverd... en toen hebben ze ontdekt wie het waren. Ja, ja. Mm. Wie dat geweest moeten zijn. Maar er waren dus gijslaars die voor die tijd in Zin-Michaelsgestel... Ja. Zin Zin-Michaelsgestel Vanuit Vanuit Michaelsgestel kwamen ja. die. Ja. ja, Maar goed, de, in begin tijd was het uh, niet zo uh, gevaarlijk... maar naarmate nee. dus die, die bevrijding uh, naderbij kwam, letterlijk en figuurlijk... Werd het wel gevaarlijk? Ja, je hoorde het wel aan de kanonnen in de verte. Dat, kwam, dat geluid kwam steeds dichterbij. En daardoor kon je schatten waar het vond op dat moment ongeveer was. Ja. Maar in die tijd dat ik dus op het kasteel zat. en eigenlijk niet veel te doen had. heb ik veel uh, op landbouw gedaan en bij de, bij de veeteelt. En mijn zus had nog een paard. Dus ik ging ook iedere dag in partijen En uh, zo heb ik, ben ik die tijd goed, goed doorgekomen. En ik heb me toen aangesloten bij Marines van de Heide. Die leerde ik kennen. Die woonde in week En zijn broer was kapelaan. En dat was de, de man die alle ondergrondse bijzonderheden over kon brengen. En dan wist je dat het in ieder geval. ...goed terecht te zou komen. Mm -hmm. En met marines... Ja, ...daar heb ik dus regelmatig contact mee gehouden. Had je dat contact al onder de oorlog? Uh, ja. Nog voor de bevrijding? Ja. ja. En toen ben ik... dus bij, die, ...bij zijn groep ingedeeld. Oh ja. En toen kreeg ik ook opdracht van hun... ...om alle... Uh, ...alle bewegingen van de Duitsers... Om in de gaten te houden en op te schrijven. En dan gaf hij het door aan zijn boer En dan kwam het op die manier kwam het dus in de, ergens terecht. Maar daar weet ik verder niks van. Nee. Nee, nee. Ja. En dan was dan... Op een gegeven moment kwam dus de hele bubbs dichterbij. De gevechten. De hele gorp zat op een gegeven moment met honderden Duitsers... In alle huizen werden meteen de gewonden werden op de grond gelegd. Ik weet nog, op het paradijs lag de hele vloer van de kamer, de gang en de keuken lag allemaal met gewonden. Duitse soldaten aan de kermen. Was Poppel toen al bevrijd? En toen was Poppel bevrijd, ja. En heel Beek? Niet. Nog niet? Nee. Mm -hmm. nee. Ik denk dat Poppel bevrijd was. Maar weet ik het niet zeker. Maar in ieder geval heel van week nog niet. Nee. En naarmate de troepen dichterbij kwamen, was het spannender. En de Duitsers werden natuurlijk wat moeilijker. Maar op een gegeven moment had mijn zwager gevraagd of ik een uh, kostuum van hem... De zwager was Ruud van Pijmer. Ruud van Pijmer. <coughs> over een kostuum van hem naar de kleermaker wil, wilde brengen. In heel veel week. En die maken die kende ik zelf ook. Dus toen zeg ik zeg, ja, waarom niet? Gees maar. En ik was op het kasteel, maar ik had geen fiets. En ik vroeg dus aan een Duitser om, om zijn fiets. Dus ik zeg, ja, jullie hebben alles bij ons afgepikt. Dus ik heb geen fiets meer en dan moet ik een boodschap doen. En toen, kon je dat wel zeggen tegen die Duitsers? Ja, dat kon. En die Duitse moest lang. Toen zei ik: Krijg jij mijn fiets? En uh, als ik hem later maar weer terug uh, Mijn tussen aanhalingstekens dus. Ja, dat, mijn, dat was het. Uh, ja, ja, dat... Want die hadden ze dus zelf ook gepikt. Ja. Hm. ja. En toen heb ik dus de fiets genomen, de koffer achterop. En zo naar heel ver week. ik. Ik werd eerst nog gevolgd door een hoge Duitse, vrij hoge Duitse officier. In ieder geval een luitenant, op zijn minst. En die bleef naast me fietsen, maar hij zei niks. En ik probeerde dus met hem te praten, maar hij gaf geen antwoord. En ik zei tegen hem, ik denk dat... Misschien zitten de Engelsen wel in een heel warm week. Hij gaf weer geen antwoord. En op een gegeven moment waren we weer een paar honderd meter verder. En toen draaide hij om en toen eet hij terug. Weer naar het, richting kasteel. En uh, ik riep hem nog naar, waarom stop je nou? En waarom ga je niet mee? Maar hij reageerde helemaal niet. En toen ben ik doorgefiets. En toen kwam ik nog een paar bochten. Er was een klein weggetje met, st met, ste met stenen. Wel geplaveid met, met stenen, ja. En het was een heel, anders, heel andere situatie dan nu. Want nu zie je een hele vlakte, en kun je vanaf, bijna vanaf Gorp, kun je de toren van heel veel week zien. Maar in die tijd was uh, de droge sloot links en rechts van de weg... ...was helemaal begroeid met struikgewassen van een meter of vier hoog. Dus je kon nergens erheen, maar je kon je dus erg goed verschuilen. Uh, maar de Engelsen die achteraf, dus van heel van beek uit, richting Gorp kwamen lopen... Want de Engelsen bleken al in heel week te zijn. Ja, de Engelsen. Ja, de Engelsen hmm. bleken dus vlakbij te zitten... Van een paar van honderd meter. Maar dan zit de bocht in de weg, dus je zag niets. Ja. En ik kwam dus uh, een bocht verder. En opeens zie ik allemaal bruine mannetjes. Dat was zeg in, in een beige uh, uniform en vrij klein. Ik vond Engels vond ik ja, klein ten opzichte van de grote, forse Duitsers die je gewend was. Dus allemaal kleine mannetjes. Mannetje aan mannetje kwam achter elkaar in twee rijen. Langs de weg. En, en, en hoeveel niet... waren het dan? Nou, dat was een hele groep. Minstens 60 man. Minstens. En waarschijnlijk meer. Waarschijnlijk meer. Maar hoeveel er precies geweest zijn. Maar 60 zijn er zeker geweest. Ja, ja. Want ik kon van begin tot aan de horizon. kon ik de mannetjes zien lopen. En ze waren dus in twee rijen. Dus het. Uh... Maar die eerste was een officier. Die had tolk een gevolgen en hield hij onder mijn neus. En, uh, en hij had geen officiersteken op. Dus je kon niet zien of die soldaat of officier was. Maar die zei toen uh, dat ik naar hem toe moest komen. Toen, toen liep ik dus. Uh, dat was nog een meter of tien, liep ik naar hem toe. En toen heb ik hem gewaarschuwd. Want toen ik dus over de weg richting week langs al die Duitsers kwam... zag ik twee anti-tank staan. En ongeveer... twaalf Duitsers... met... met, uh, met uh, mietrailleurs. fantastische mitrailleurs. Maar heel wat anders dan een stankunnie. Maar hele... hele mooie geweer. Echt... Uh, ja, de kwaliteit. Zoals je bij de jachten ineens ziet. Maar dat waren... perfectiewapens. Dus die liepen als het ware... Die, die kanonnen tegemoet. De Engelsen liepen de kanonnen. hadden geen nootie van. Maar er zaten nog twee bochten in de weg... tussen de Engelsen en die kanonnen. En ze hadden al één bocht had, gehad. Dus er was er als bijna van... als ze nou verder doorlopen dan... maar omdat ik daar kwam... stopte de hele bubs. En uh, toen vertelde ik dus die Engelse officier... en kwam mijn Engels was natuurlijk nog niet zo goed... Ja, zo goed dus als kwaad als het kon. Dat er twee antitanken, het woord anti heb ik jammer, jammer genoeg niet gebruikt. Want ik betwijfel of hij me verstaan heeft. Want ik had het over toekomst. En toekomst is ook twee geweren. Ja, ja. Dus, ik, dus ja. hij zal wel raar gedacht hebben. Maar in ieder geval eh, dat dat dus zeker zo 15, 15. Duitsers om de hoek stonden. Dat is een kwestie van om de hoek. Dus dat was een kwestie van... van... Ja, onbegrijpelijk 30, 40 meter. Mm -hmm. En dan dan, dan, dan... dan liepen ze er per op. En ik was op een gegeven moment op die hoek... toen ik naar de Engels toe ging... heb ik even omgekeken... en dat, al die kanonnen en die mitreus... die zag helemaal niets. Alles was gecamoufleerd met groene takken. En omdat die droog gesloten aan de weerskanten van de weg... helemaal begroeid waren... en tot wel drie, vier meter hoog. Daardoor konden ze zich... heel goed verstoppen en je had... die Engelsen zouden er geen notie van gehad hebben... als ze gewoon waren doorgemarseerd. Ja. Nou, dat had tientallen... het leven gekost. En jij wist het toch duidelijk te maken dat ze dekking moesten zoeken? Nou, ik, ik zag dus dat ze veel te gevaarlijk... midden op de weg liepen. En twee, twee de rijen, Dus ik ging midden op de weg. Ging ik op een hurker zitten. En zwaaide met mijn linker en mijn rechterhand Dat ze opzij moesten. zitten, ogen gesloten in. <coughs> nou dat werd meteen opgevolgd. Dus het was net een slang. Je zag ze van mij af. Zo in de richting horizon. Zag je wel die mannetjes achter elkaar. En dat ging meteen als een hele slang ging het. Opzij naar rechts en opzij naar links en verdwenen in het droge sloot. De officier die mij uh, aangehouden had en aangesproken had, die was, keek heel verbaasd. Dat weet ik nog. Die keek heel verbaasd. Maar ja, uiteindelijk heb ik zijn leven ook gered. Want hij was onder de hoek, bedoel ik, Is er niemand gesneuveld toen? Ja, één Engelsman. Is er toen gesneuveld? Toen ze ja. een groep, oh ja, de. De, of een Engelse officier heeft toen drie mannen naar voren gestuurd. om, om, om te, te verkennen. Te, te verkennen, ja. En uh, er was één, die was. ze werden meteen alle drie neergeschoten. Want ze waren net die bocht om. En ze stonden dus precies in de vuurlinie. En dat was zo gebeurd: één kreeg een kogel in zijn buik. En die kon nog lopen, maar hij liep dus onze richting terug. En ik kreeg later, kreeg ik zijn geweer als dank voor uh, de hulp die ik geboden had. En de andere kreeg een kogel in zijn hoofd, maar gelukkig laag in zijn onderkaak. Dus de hele kaak en zijn hele wang was weggeschoten. Maar hij schold die officier de huid vol, omdat hij niet geluisterd had naar mij, zei hij. Zo, so, uh, nee. Maar onderweg stroomt dat bloed natuurlijk op je, voor, op je uniform. Maar uh, hij, hij, hij, je kon de tanden die zag je van buitenuit allemaal zitten, omdat de wang helemaal weg was. En de derde die had een kogel. Er was, had maar één kogel in zijn arm en die was erin en eruit gegaan. En die man met het schot in zijn bek heeft het overleefd? Nee, die, nee, man, die is gestorven. Die oh, is ja. dus uh, hij is teruggelopen nog een meter of tien. En toen zag hij in elkaar. En toen liet hij zich weer vallen op de weg. Wat ik later van de andere soldaat gekregen oh, ja. heb. En uh, die is afgevoerd toen. Die stierf. Op dat moment, ja. Dat was wel even schrikken. Maar de Engelsen zagen dat ik dus gelijk had. En waren blij dat ik die beweging had gemaakt. En dat die kogels dus over en heen gingen. Ja. Omdat ze allemaal in die hoge stoot zaten. Die veel lager was. Nou, en toen op een gegeven moment... Toen moest je is, naar de kleermaker. Ja, dat moest maar dat, dat, dat ik. Maar dat dacht ik dus helemaal niet meer aan. En toen had ik... Ik had met Marines van de Rijden... Had ik afgesproken... Als de Engelsen komen in week, Dan zegt hij... Dan kom ik je meteen halen. Maar wij hadden het idee... Als ze in week zijn... Zijn ze ook in Gorp. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dus hij was al met zijn motor... Onderweg naar mij... En gelukkig dat ik daar dus net stond. En de Engelsen hielden hem ook aan, omdat hij naar Duits gebied wou. Maar dat vonden ze natuurlijk niet goed. Maar ik was dus al daar, dus toen zagen we elkaar. Mm -hmm. dus was, was dat de... ook niet een beetje roekeloos van dat heel beetje verzet om met de auto uh, het front tegemoet te rijden? Nee. Dat heb je dan verkeerd begrepen. Hoe hij wou toch naar de gorp rijden? Motor, op, en... op motorfiets. Op de motorfiets? Ja, op ja, de motorfiets. Oh, ja. En hij wou, in gorp, hij wou hem inderdaad ophalen. Maar wij dat dachten toen, toen de Engelsen nog niet waren. Als de Engelsen in heel van werk zitten, dan zit ze ook weer gorp. Ja, oh, ja, maar dat ja, is ja, natuurlijk ja. helemaal niet waar. Je moet meter voor meter, moet je dus mm. voor knokken. Ja. Dit is eigenlijk uh, het eerste uh, grote verhaal van, van uh, hoe je daar de, die, die, die, die 60 en meer Engelsen van een, van een uh, gewisse dood en ondergang ja, hebt uh, heb gered. Ja, ik heb daar een. En is dat een soort oorkonde? Van. Van? Ja. Die, die, die, die dat uh, bevestigt en ja, dan. dank uitspreekt voor. Uh, ja, daar heb ik van de Engelsen een oorkonde toegestuurd gekregen. Maar dat heb ik aan mijn vrouw te danken, want er was dus niks. En er staat ook een datum op. Ja. En dat is 2004, geloof ik. 2011. Oh, 2011. Nou, uh, zo no. so, toen heeft mijn vrouw een brief geschreven naar de Engelse, Engelse legerleiding. En heeft dus mijn verhaal, wat ik nu ook enigszins gedaan heb, per brief naar Engeland gestuurd. En dit was het resultaat. Toen kregen we dit als antwoord. En ik kreeg een. Een medal? Een uh, medal voor de. Voor de als ex-veteraan. Later? Ja, maar ik, ik kon niet praten erover. Ik heb er pas over gepraat. Ja, tien jaar geleden. Voor het eerst denk ik wat. Dat weet ik ook niet zeker. 2007. Ongeveer, denk ik. En waren er nog, uh, nog Engelsen die dat nakonden vertellen? Die bij die groep waren geweest. Je bedoelt met een reunie of zo? Nee, nee, de, daar hebben dus zo'n zestig Engelsen gelopen over ja. dat verharde weggetje. Ja. Die zijn daar... Uh, die zijn allemaal door, levend vanaf gekomen. Die zijn levend vanaf gekomen. Ja. Maar, maar waren er nog mensen bij die, die dat ook konden bevestigen? En zeggen we ja, uh, nee. zo is het gegaan? Nee, er, waren, er nee. waren geen Hollanders in de buurt. De boeren waren weg uh, of verstopten zich. En hadden al, uh, ik denk dat ze al de opdracht gekregen hadden van ingenieur van Meel. Uh, ingenieur van Meel was de burgemeester van heel veel En die wilde dus dat iedereen geëvacueerd werd naar uh, Esbeek en naar Lagemieren. Nou. En de binnenlandse strijdkrachten, die moesten dat begeleiden en verzorgen. En, maar ik was ja. natuurlijk niet thuis, want ik zat bij de Engelsen. En ik kon me veel beter uh, gebruiken en te nutten brengen om, om bij de Engelsen te zitten. Waardoor ik ook iedere dag van hun en van hun commandant opdrachten kreeg. En die heb ik uh, ongeveer in tweeënhalve week heel wat opdrachten kunnen vervullen. En die waren ook uh, succesvol. Dat kan niet anders zeggen. Maar het was zeer riskant, Hoezo, want, wat werd jij ingezet als verkenner? ja werd ingezet als zo dus Heel van de week werd heel zwaar beschoten. En uh, toen dat zo... Vanuit, vanuit Goorden bijvoorbeeld? Vanuit Tilburg. Vanuit Tilburg? Ja, vanuit Tilburg. En uh, vanuit Goorden werd meer gevochten met troepen uit Poppel. Die hadden meer contacten met elkaar. Oh, ja. Dat was van, van, via de Poppelse weg. Ja, ja. Maar dit was de weg van heel van week naar Tilburg. En daar... Uh, daar was het te doen, want uiteindelijk wilden ze de Engelse troepen naar Tilburg toe. Ja. En daar doorstoten. Ja. Uh, we moeten eens naar het tweede verhaal gaan. Dat dat uh, begint wanneer je uh, ook verkenningen uitvoert uh, in Goorlen. Daar ja. de posities uh, doorgeeft van, van, van de Duitsers. Uh, onder andere dat, dat ze in de toren van de Sint-Jan een verkenningspost hebben. Ja. Niet? Ja, dat is wel tussendoor gebeurd. Ja, ja, maar, maar goed, vanuit die episode, vanuit die verkenningen, word je op een gegeven moment bij de kraag gegrepen. Ja, ik ben dus. Ik kreeg op een gegeven moment een opdracht bij de Engelse legerleiding. En ze vroegen of bij de aanval op Tilburg, en dat zou de Oranjebrigade. Zou dat doen? De oh, sorry, de dat is ja Purse ja. Sirenebrigade zou dat doen. En uh, dan wisten ze. De situatie aan de rechterflank was bekend, maar de linkerflank, dus de kant van Gorp, zeg maar, en van, van uh, Goorde... was niet bekend. Of, of ja, niet duidelijk. Mm -hmm. Er waren dus vroeger, voor die tijd, weken daarvoor. Er waren enorm veel Duitsers geweest. En ik heb toen ook... uit de Engelse legerleiding... Uh, voor gepleit... om dat te bombarderen. Dat is ook gebeurd. Ze hebben toch, dat is weer terug op het oude verhaal. Op het eerste verhaal. Ze hebben toen de tijdens dus ook... Uh, Gorb en Govert uh, gebombardeerd. Ja. Maar ik heb toen gezegd... denk eraan, niet op het huis. Want de Hollanders wonen er in... zitten daar nog. Ja. En daar hebben ze... Gehouden, dus alle bommen zijn gewoon in het bos gevallen, maar er waren toch heel veel Duitsers dood. Oh ja. Ja. ja, ja. Maar op een gegeven moment word je gearresteerd. Oh nou, toen kreeg ik de opdracht van die linker flanker en heb ik uh, Lambert van Opsal meegenomen. Ik vond het toch prettig om niet alleen te zijn, want als je op een wijn loopt en je bent alleen. Dan weet niet eens niemand waar je gebleven bent. Ja. Dus ik ging altijd met z'n tweeën. En uh, nou, toen, toen we bijna uh, langs aan de lijk kwamen... bij Huis Anna, ongeveer bij de tuin van Huis Anna. achtertuin, Tot daar toe hadden we geen, geen enkele Duitser gezien. Toen dacht ik, nou, het heeft geen nut om terug te gaan. Want... Uh, want er zijn hier geen Duitsers meer. Het is hier al schoon. Dus ik dacht, uh, ik ga door. En ik ga... Ik was zo uh, optimistisch dat ik iets bereiken kon. En ik, ik denk, ik ga naar de Duitse generaal. En dat is allemaal vlauwekul om hier door te gaan met de vechten, haalt niks uit. En ze hebben uiteindelijk toch al bijna alles verloren. Dus ze kunnen beter stoppen. Ik denk, ik ga net zo lang scheuren... Tot ik bij de generaal kom. Dus ik heb hem gewoon doorgelopen naar Goorland toe. Toen zagen we inderdaad op het eind, bij de lei. zagen we een Duitse groep zitten van een man of 15, 20. En, eh, maar dat was nog in de veertig. Dat was nog op een meter of uh, 50 ongeveer. En toen heb ik al met de witte zakdoek gezwaaid anders gaat er misschien een of andere gek gaat schieten. Toen heb ik Lambert gezegd, denk aan... we hebben een identiteitskaart bij ons... Van de, van, de, van, de, uh, van de groep waar we toe worden van de Binnenlandse ik zeg En die opeten allebei hebben we dus zo snel mogelijk... die half kaart doorgekoud en doorgeslikt. En toen hebben we ons dus overgegeven aan die Duitsers... Dat wil zeggen, ze ontvingen ons heel, heel vriendelijk, onver, onvoorstelbaar. Want ze vroegen meteen, waar zijn de Engelsen? Ik zei, oh, die zitten wel twee, drie kilometer verderop aan die kant. Je zag ze helemaal weer tot zichzelf komen. Eentje begon te slaan op met zijn hand op zijn miteruur. En ze zei, dat is het nieuwe wapen, dat is het nieuwe wapen, daar winnen wij de oorlog mee. Ik zei, oh, dat is fijn, we hebben veel geluk ermee. En die, die veldwirbel die, die ons uh, tegen had gehouden... en waar we ons aan overgaven... die zei toen tegen mij... ja, ik moet u toch aangeven. Dan kan ik, ik zeg, moet dat om... om ja, zegt hij, dat kan ik niet onderuit. Dus het uh, spijt me, maar ik moet het, dus mijn staf doorgeven. En toen hebben ze ons begeleid door de tuin van Huisalla. Waarom? Ze dachten dat je spion was... Nee, ze dachten niet. Ik had een overhol aan met een touw om en een pet op. Ik zag eruit als een boerenknecht. Mm. En Lambert ook. Dus we hadden afgesproken. We hadden twee dingen afgesproken. We zijn zogenaamd koeien aan het halen om naar de stal terug te brengen. En we moesten toch al vreselijk opzetten dat we niet op een mijn zouden lopen. Want je had niet alleen tankmijnen. En daar kon je rustig overheen lopen. Want die hadden ze. Stonden, stonden. anders afgesteld. Die ontplofte pas bij een bepaald gewicht. Hmm. En een voetmijn. ja, dat is heel wat anders. Maar die zaten helemaal verspreid in het weiland. Dus dat was erg moeilijk en heel riskant. om daar doorheen te lopen. Maar. Daar hebben we dus de wegkant genomen en om zo doen, zoveel mogelijk paardjes aan te houden om de mijnen te, onder, om die te ontwijken. Mm -hmm. Maar toen zijn we meegevoerd in... De, toen, eerst, toen zag ik dus mijn zus en mijn zwager, allebei op het terras achter, in hevig in gesprek. En op huis Op, op huis Anne, hevig in gesprek en discussie. Met twee hoge Duitse officieren. En toen zag Die zag mij dus. Die kreeg een vuur op het hoofd. En die schok zich een ongeluk. En die roept ineens. Zeg ze met andere woorden. Hoe is het mogelijk? Waar kom jij vandaan? Nou ik was dus ongeveer drie weken. Uh, weg geweest. Met die een persoon in een week. Mm -hmm. Maar ja nu al kreeg je dus weer een ander verhaal. Nou moest ik dus. Wat ik in mijn hoofd had, ik wou Persie naar de generaal. En, toen, en dat komt ook. Doordat het, tijdens het eerste verhoor. Door die, door die Duitse soldaten en die veldwebel. waarom, waarom ze. Waar, die wilden graag wat meer informatie. Toen. Eh, toen zei. ja, dat weet ik dan niet meer. Dan ben ik het kwijt. Dat is jammer. Dat komt dadelijk wel weer terug. Maar in ieder geval, we zijn. Eh, afgevoerd. En toen zijn we... in de dorpstraat in Goorden... zijn we verhoord... door een wat uh, hogere... groep Duitsers. En moesten we dus alle... alle gegevens doorgeven. Ik had met Lambert afgesproken... dat we alles zouden... met vijf zouden... vermenigvuldigen. Dus aan tanks... en troepen die we gezien hadden... van de Engelsen. Hmm. We met vijf vermenigvuldigd. Ik denk hoe meer... Ja, het, hoe meer Engelsen er dus eh, onderweg zijn, hoe eerder de Duitsers weg zijn. Want mijn opzicht was natuurlijk, de mof, we moeten om bij ons het land uit. Daar ging het bij om. En dat is, toen kregen we twee wachten mee. En toen, oh ja, toen zat ik dus nog, de, de andere soldaten, dat was dus echt niet een voor, het eerste voor, was niet echt uh, goed georganiseerd. Want alle soldaten, zo'n man of 30, veertig, stonden in de krim heen om mee te luisteren. Mm -hmm. En toen zei één, toen ik toen zei van. De, toen zei één van die Duitsers, zij riep toen. stuur hem naar de generaal. Dat kan niet daar, Ik had dus het verhaal gezegd. We zijn allemaal gemanen. Jullie zijn gemanen. Wij zijn gemanen. De Engelsen zijn gemanen. Het is belachelijk om met elkaar te vechten. En West-Europa. Wordt helemaal zwak. Wordt gevecht onderling. En dadelijk kunnen we niks meer. En dan komen de Russen. En dan zijn we allemaal pleiten. Het zou nog steeds een actueel verhaal zijn. Ja. <laughs> dat was... Dat was uh, Hitler en uh, Gubbels en zo... Die hoopten daarop. Hè? Die hoopten erop dat de geallieerden... Ja. Met hem tegen de Russen zouden gaan vechten. Ja. Dus eigenlijk drukte je op, de, op die knop. Ja. Ja. ja. Maar achteraf hebben dus de Amerikanen tegengestemd. Want de Engelsen voelden er ook wat voor om door te ja, gaan. Ja, ja, ja. Die waren eerder meegegaan. Maar de Amerikanen... En hadden de, de Duitsers oren naar, naar die praat? Wat zeg? Hadden de Duitsers daar oren naar? Die jij ontmoette? Die vonden dat nou een goed verhaal? Ja. Die ja. Vonden. Want die, ja, er was ook een mof. Die schreeuwen en de Russen dan, de Russen dan. Ja, maar dat is juist het grote gevaar. En uh, nou, toen kwam ik... Ik denk, nou wat die ene zei... Stuur hem naar de generaal. Ja. Ik denk, dat moet ik nou net hebben. Ja. Dus ik denk, dat is ideaal. En toen hebben ze besloten... Geef ze allebei een wacht mee... En stuur hem naar de generaal. En de generaal die zat... In de sint jozefstraat in Tilburg... In een grote witte villa. Als je Sint-Josefstraat binnenkwam... Meteen aan de rechterkant grote vijfstand in de villa met een heen. En daar zijn we binnengeleid. En daar werden we... door notabene door de generaal zelf... werden we verhoord. Dus ik had gelukkig niks meer met... De... en toen kwamen we dus bij iemand terecht. En dat bleek een heel fatsoenlijke <tie> vent te zijn. En uh, ja, zo staat het omschreven. Het was geen hotzak. Nee, dat was het ook inderdaad niet. Hij... Ik voelde aan hem dat hij een, een, een vaderrol, misschien was in zijn ogen nog een kind, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hij, hij, was, hij had een, een soort van bezorgdheid. Maar hij had dus die opmerking over, wij zijn allemaal gemanen, maar we moeten niet met elkaar vechten en we moeten stoppen ermee. Dat had, dat had hij al doorgekregen. Vond hij dit gemerkwaardige praat voor een boerenkracht? Ja, ik was geen boer, nee. dat had hij zo in de gaten. Want ik sprak dus vloeiend Duits. En dan komt voor de oorlog gingen wij altijd op vakantie in Duitsland. Al in 1930. En dat is zo'n dus tien jaar voor de oorlog, zeg maar. Ja, ja. Gingen we ieder jaar één of twee keer naar Duitsland toe. Naar kwamen we een keer in de winter of naar. Uh, Noordernij. Ja, ja en, maar laat dat maar weg, want, uh, want we hebben nog maar een kwartiertje. Oh, het, het, het verhaal uh, dat mag niet uit Dijen naar Garmisch We moeten naar Dongen. We moeten naar Dongen. Ja. Naar Dongen. ja. En uh, ja. ja, Hoe kom je in Dongen terecht? Ja, goed. Hoe kom je in Dongen terecht? We zijn dus naar de uh, sint Jooststraat gebracht. Of, ja, gebracht. Met de wacht. Met de gegeweer. Uh, tussen de Zo liepen ze achter ons. En uh, toen zijn we bij de generaal. Eerst, even, er werd één voor één verhoord. Hij wou het zelf, uh, zelf kennelijk spelen. En toen heb ik uh, uh, een fout gemaakt in zoverre. We hadden allerlei afspraken gemaakt. Maar niet afgesproken hoe lang we elkaar kenden. Mm -hmm. En we kenden elkaar, Lambert en ik, uh, maar de week of drie... En uh, dat had Jan Lambert ook gevraagd. En die zei dus drie weken... en weet, ik weet niet waarom ik het zei... maar ik zei dus een half jaar... dus daar klopt er niks van. En toen werden ze dus achterdochtig. En toen heb ik dat gemerkt in het gesprek... dat daar iets fout ging. En toen kwam er een ordonnans met een spoedbericht kwam binnen. Er was dus een hoop heisa. Een Lambert werd binnengebracht... Ook met zijn wacht. Lambert was jouw maat. He? Dat was de ja. maat, ja. Lambert ja. van opstal, ja. Lambert van opstal. Ja. En Uit Lambert Zeeland. werd binnengeleid, ook in die kamer waar ik verhoord was. En toen kreeg ik dus de gelegenheid, doordat die ordonnans, dat uh, was een paniekerig aan de hand, kreeg ik de gelegenheid om Lambert te zeggen: We kennen elkaar een half jaar. Nou, dat was genoeg. Dus Lambert weer apart verhoord en ik weer apart verhoord. En toen klopt het verhaal dus kennelijk wel. En toen zei dus op een gegeven moment... de, de officier, de generaal... die zei toen tegen mij... Uh, want hij wilde mij apart spreken. Wat, wat gaat u doen als ik u vrijlaat? En toen zegt hij iets wat, je, wat hij natuurlijk nooit had mogen zeggen. Wij gaan, wij trekken ons terug tot achter de rivieren. Ik denk, nou dat is hartstikke mooi. Dus... Uh, toen is dus die hele groep die daar in Tilburg ook zat... of alles wat uit Tilburg, er waren er dus honderden. Die kwamen dus met vrachtwagens. Het was s'nachts ja. en die kwamen met vrachtwagens langs rijden. En iedereen werd ingeladen en wij dus ook. En ik moest dus uh, ja, zo'n vrachtwagen van de zijkant moest ik erop. Ik snap nog niet waarom, maar niet van achter, maar opzij... En die hoge banden die waren erg hoog. Dus daar moest ik overheen klimmen. En dan moest ik dan over de hand van de vrachtwagen heen. En toen kreeg ik een map van een geweerkolf, Omdat het me niet, niet, goed, goed, en niet snel genoeg ging. Want ik was teruggevallen. Ik was er bijna. Maar toen viel ik terug. En ja, je bent toch opgewonden enigszins natuurlijk. En het, het was een hoger, hoger klim. En toen, ik en toen is er een, uh, achteraf een wereld voor gebarsten bij mij. En daar heb ik dus de rest van mijn leven echt uh, behoorlijk last van gehad. Maar ja, toen zijn we op die vrachtwagen geklauterd. We moesten midden op het ijzeren ijzer, uh, platform liggen. Het was vrij koud, want het was oktober en het was een hele heldere, heldere hemel. Ik kon aan de sterren zien... Welke richting we heen gingen. Omdat ik, ik had geen idee waar. We gingen richting westen. Dat kon ik dus zien. En, uh, maar welke plaats het was uiteindelijk. Waar we terechtkwamen, wist ik niet. Maar dat was dan in Dongen. Mm -hmm. En in Dongen werden we nog eens een keer. En toen werden we uh, weer, weer verhoord. Door een ander officier. En die heeft ons toen dat voor rood geworden. ja en dan zou de volgende morgen in Dongen zou dat plaatsvinden nou en uh, dan konden we het dan mee doen maar ik merkte aan hem kleine dingetjes had ik in de gaten dat het het was mij niet ernstig genoeg en dan hele kleine dingetjes geloofde jij niet dat het ging gebeuren nee ik geloofde helemaal niet ik denk er gebeurt niks dat is allemaal flauwekul. En Lambert zag dat niet zo. Die nam het heel serieus. En toen wij op een gegeven moment in Dongen... Voor de, tegen de muur moesten staan... toen viel hij flauw. Omdat hij erin geloofde dat de laatste uur geslagen was. En de, de mensen die ons zouden fusilleren stonden... waren een man of tien met een geweer omhoog. En op een gegeven moment... Nou ja, toen, toen ze dan gerichtte en je kon dan alleen nog maar het commando vuur verwachten. Ik deed niks, ik keek naar links en ik keek naar rechts. En ik hield mijn handen boven mijn ogen, alsof de zon te fel, of het licht te fel was. Maar ik kwam dus heel onverschillig over. En dat ik niet door duidelijk merken, dat het me helemaal niet interesseerde wat er aan de hand was. En dat vonden ze... Ergens heeft dat ook indruk gemaakt. Maar op een gegeven moment zei die commandant van het vierde peloton. ze de gleren weer zakken? En moesten we dus weer naar de generaal? En toen zei die generaal: Wat doet u als ik u vrijlaat? Wat ik net vertelde. En toen zei jij: Dan ga ik naar de Engelsen. Rechtstreeks naar de Engelsen, zei ik toen. En toen pakte hij de kaart en een map. Met de platte grond. En toen zei hij. Je, daar wordt niet vervochten En daar wordt niet vervochten. En hier niet. Daar moet je niet komen en daar niet. Dus hij leidde mij gewoon de weg die ik volgen moest om heel huis bij de Engelsen te komen. Dat was natuurlijk ja. De Die ging, gingen te voet, natuurlijk. En toen gingen we te voet. Dus terug van Dongen richting Tilburg. We zijn nog binnen geweest bij de familie Steenberg. Want Paas Steenberg zat in de regering, was minister van Economische Zaken van de Londense regering. En uh, zijn gezin, gezin woonde dus in de Willem II-staat in Tilburg. Maar we hadden zo verreigend veel honger. Dus we dachten, ik ga naar kennis. En dat, daar was ik mee bevriend met die familie. En toen kwamen we naar binnen en daar hebben we ons eerste eten gehad. En toen later zijn we weer doorgelopen naar, geworden. En toen hebben we verteld nou, dat we... Verover... Steenbergen was de econoom van de pui, later minister van Economische Zaken ja, en in het kabinet was... in, in de regering in Londen. Hè? Ja, ja, die was dus minister van Economische Zaken. Maar die zat in Amerika in die tijd, dus je zat bij zijn vrouw. En wie? Steenbergen zat in Amerika toen. Nee, in Londen. Ja, ja. Die zat toen in Londen. Ja, ja, ja. Maar die was dus niet thuis daar in de willem -2 Straat. Nee, nee, dat nee, was, nee, hij, was niet thuis. Daar was hij niet thuis, nee. nee. Maar zijn familie zat dus, die waren dus door de Duitsers bezit. Ja, ja. Die zaten, alle oorlogsjaren zaten ze dus aan de verkeerde kant. Ja. Dus je hebt daar een, een nep executie meegemaakt? Ja. Ja. Wat was het kleine dingetje waarvan je dacht van... nee, nee, dat, dat, wordt toch geen, uh, dat is niet menens? Hele kleine gewaarwording. Hele, een trekken van een gezicht. Ja? Uh, de de gezichtsuitdrukking bij het moment dat je normaal gesproken... Met een echte fusiale heel ernstig moet zijn. Kreeg ze vriendelijk. Een uh, hele kleine... Oh, ja. Oh. Kleine, kleine dingetjes ja. die me opvielen. dat ik dacht, dat is niet normaal. Oh. Maar jouw broer was intussen al was omgekomen. Dan hij zou je van nog dan krijg je wel een beetje schrik. Nee. Nee, ik was helemaal niet bang. Ik ben nog, nog, nog steeds niet bang. Ik ken dat niet. Je hebt geen angst? Nee. Daan ja. zonder vrees? ja. Uh, we moeten nog even over de naam praten, hebben we uh, verteld, hebben we aangekondigd. Uh, we hebben nog een paar minuten oh. om uh, te vertellen hoe, uh, hoe je aan die uh, naam Julius komt. Staat oh. dat in de familie? De naam Julius komt niet voor bij de FOMS. Nee. De FOMS komen uit Veendam, zijn van de origine de dus Groningers. En uh, de naam Julius heb ik te danken aan het feit dat het Eucharistisch Congres. In 1924, toen is kardinaal van Rossum, is benoemd tot kardinaal. Daar waren we in Nederland heel trots op. Het stadion in Amsterdam zat helemaal stamvol met mensen. En uh, in die tijd waren dus alle bisschoppen die mogelijk erbij aanwezig konden zijn... zouden opgevangen worden door de directie van, van CNA en VND. En zodoende kregen wij de Hongaarse bischop in huis, in Beursum opgehoorlijkst. Mm -hmm. En toen mijn moeder in verwachting was van, van mij, of toen heeft ze hem gevraagd, de aartsbischop Julius Gladvelder, wilt u de Beethoven worden van mijn kind wat nog geboren moet worden? En toen heeft hij gezegd, dat wil ik wel, Mrs. de jongen is en dan moet hij Julius heten. Want hij, hij zelf heette ja. Julius Glastvelder. Ja, en zo is het gegaan. En zo... zo ben ik aan die naam gekomen. En nog even over die pete uh, vader of Pete-om, Heeft hij uh, op verjaardagen ook altijd een cadeautje gestuurd? Nee, geen cadeautje, ah. maar wel een brief. Ik <laughs> een brief. heb heel, heel veel post. Veel post? Ja, ik heb nog heel veel post. Hij is in, hij is in, in ja, uh, uh, uh, ik weet niet meer precies op welk jaar gestorven... Maar in ieder geval voordat ik mijn vrouw leerde kennen. En, uh... Dus jij hebt hem nooit meer gezien? Nee, ik heb hem nooit meer gezien, nee. Zelfs nooit gezien? Nee. <hums> nee, dat, dat moet je ook zeggen. Ja. Nou ja want je was niet geboren. En, en, uh... Ja, dat klopt. Ah. Ja. Maar ik had dus wel een correspondentie met hem in het Duits. En ik heb thuis nog wel twintig brieven van hem. Ah. Die hij mij schreef. Ah. Ja. En toen jij ging... Jij ging eens dus ooit naar Hongarije ja, om te kijken. Ja, later in 1975, dus dat is een heel wat jaar later. Toen ik. Uh, ik had door mijn beschadiging van mijn rug. kon ik echt niet meer functioneren. In de, ik had dus een echte. hele drukke baan. En was intermediair. tussen Marx en Spencer en VND. Dus dat was een zware functie. Maar. Uh, die kon ik niet meer waarmaken op een gegeven moment. En toen hebben ze me op vervoeg pensioen gezet. Mm -hmm. En in die tijd... heb ik... Uh, heb ik gedacht... ik wil, nou dan heb ik de tijd... en dan kan ik weg. Ja. Dus ik pak de auto en ik ga naar Hongarije. Want ik wil die petong... wat daarvan bekend is... daar wil ik er meer van weten. Ja. En toen heb ik de auto gepakt... en ben naar Hongarije gereden. Op mijn eentje. En uh, zodoende... heb ik... toen was ik... Op rondreis, dus ik heb alle steden bezocht in Hongarije. En Tseghet, vooral waar die bischop gewoond heeft. En zijn graf bezocht. Ik werd heel wantrouwig bekeken. En, maar ze hebben me toch wel naar het graf gebracht. In de kelder van de dom. Uh, ik weet nog dat de dom in Tseghet... Toen zei mijn vader van... Omdat die bisschop altijd om, om geld vroeg. Toen zei mijn vader, een van de twee torens is van ons. <laughs> ja. <tie> ja. <tie> <tie> en toen... Nou ja. En toen... Eh... Zeg, en hoe, hoe, hoe kwam je Ersebed tegen? Oh ja. Toen eh, ben ik Ersebed tegengekomen. Ik, ik zorgde. Eh, ik was in Peets. In Peets, een andere stad weer. Heel mooi stadje in het zuiden van Hongarije. En... Eh... Toen parkeerde ik mijn auto in het Middenplein. En toen dacht ik, ja, ik wou toch een hotel hebben. En ik, je weet natuurlijk helemaal niks. En je verstaat de mensen niet. En de mensen spreken geen enkele andere taal. Dus ik dacht, ik ga zoeken. En toen kwam zij kwam aangewandeld. Ik denk, oh, ik denk, die ziet er wat buitenlands uit. Ze had schort scho scho scho z'n aan. Ik denk nou, die zou misschien wel eens Engels of Duits kunnen spreken. Dus dan heb ik haar aangesproken in het Duits eerst. Toen bleek ze niet te verstaan. En toen in het Engels, en toen was het wel goed. Mm -hmm. En toen zei ze tegen mij, mag ik u de stad laten zien? Ja. En dan kom ik over een uurtje hier weer terug. En dan kunt u dat hotel nemen. Dan weet je welk hotel, dat goed hotel was. En mag ik u dan de stad laten zien? Nou, dat heb ik dus... Uh, allemaal uh, ondergaan, dat was heel, heel prettig. En toen uh, vond ik haar zo bijzonder... dat ik haar, haar vroeg, toen ik hoorde van haar... dat haar vader historicus was en die woonde in Boedapest Ik zei, nou, dan zou ik heel graag kennis willen maken met jouw ouders. Want uh, dan kunnen we ook over het hele verhaal... en over het hele gedoe van ja, heden kunnen we uh, praten... En dat is zo gebeurd. Erzabeth is later van Peets uit het weekend naar Boerdebis gekomen. En ik ben van Peets ook naar Boerdebis gekomen. En we hebben daar dus met de familie kennis gemaakt. Dat was weer aangenaam, <küm> moet ik zeggen. Nou, mooi. Erzabeth, jij, jij bent Hongaarse. Jij spreekt voortreffelijk Nederlands. We moeten eigenlijk iets van jou horen. Hoe kwam je erbij om Julius rond te leiden door PES? Nou, ik was toen uh, studenten in uh, een van de oudste universiteiten van Hongarije. Ja. En uh, ik uh, heb recht gestudeerd. En uh, dat was toen een um, gewoonte: dat de studenten van de stad uh, waren heel gastvrij. Uh, uh, en zeker tegen uh, buitenlanders. Daar waren nog niet zoveel. Omdat was uh, onder de communistische regime natuurlijk. Ja, ja. gordijn was nog intact. Precies. En zo hebben we van enthousiasme en van uh, plicht eigenlijk uh, laten zien onze mooie stad. Verder, uh, ik heb voorgesteld voor mijn ouders en ze... Hebben uh, heel goede contacten uh, gehouden, heel lang. Mijn vader was jurist en uh, historicus en, uh, en uh, kon heel goed helpen uh, met de geschiedenis uh, van die uh, uh, uh, Jules Julius Gladvelder. Gladvelder, ja. En, en jouw vader sprak ook vloeiend Duits, ja. hè? Ja, en, en de sympathie bleef tussen de twee families. En uh, verder, uh, uh, heel later, 1993, uh, wij zijn getrouwd. En uh, ik heb ook uh, inmiddels gevraagd een van mijn dochters... die uh, peetvaderschap van Julius... So, is dan Kijk, nou, versa zo ja, so is dan de Hongaarse connectie <laughs> tussen ja, ja, ja. Hongarije <laughs> en Nederland. Ja, ja, heel Mooi. bijzonder. Mooi. Nou, we hebben dat hele verhaal nou, nou gehoord. We moeten afronden. Uh, dit was uh, Goolse Kringen Extra. Bedankt voor het luisteren en kijken.